1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De directe aanleiding voor de sluiting van de Amerikaanse ambassades... was een onderschept gesprek van al qaeda leider Zawahri. Dat meldde Amerikaanse media op basis van bronnen bij de inlichtingendiensten. Het gesprek ging tussen Zawahri en het hoofd van de jemenitische tak van al Qaeda. Zawahri zou hem hebben opgedragen om een grote aanslag te plegen. Het doelwit is onbekend, maar wel duidelijk is dat de geplande datum... 4 augustus was afgelopen zondag. De ontdekking van het terreurplan leidde eind vorige week tot sluiting van veel Amerikaanse ambassades in Afrika en het Midden-Oosten. Nog altijd zijn er 19 dicht. Ook de Nederlandse ambassade in Jemen is uit voorzorg deze week gesloten. Het noodweer van afgelopen avond heeft op een camping in Friesland het leven gekost aan een meisje. Volgens de politie viel een boom op de camper waarin zij en haar familie lagen te slapen. De politie kreeg veel meldingen van schade in de omgeving van Wolvega en Gorredijk. Op verschillende plaatsen waaiden caravans om. Enkele mensen raakten licht gewond.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 Het weer vannacht geleidelijk droog en opklaringen koelt af tot 15 graden. Overdag in het oosten nog buien, verder ruimte voor de zon. En het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Met vannacht een bijzondere... Zomereditie. Zoals bekend verandert vanaf 1 januari de programmering van Radio 1. Bestaande programma's zullen verdwijnen. Nieuwe programma's zullen verrijzen. Casa Luna stelt deze en volgende week maandag haar zendtijd ter beschikking aan een testuitzending van een nieuw radioprogramma. We schakelen live over naar een uitverkochte Studio Desmet in Amsterdam. Radiomakers Chris Baiema, Isolde Hallensleben, Ronald Snijders en Nathan Vecht... presenteren de komende twee uur hun nieuwe programma... Radiogasten. Hey. Vier radiowakers, Eén van hen is gastheer, de andere drie zijn te gast. Maar elk half uur rouleert het gastheerschap. Live vanuit Studio Desmet in Amsterdam is dit radiogasten. APPLAUS Uw gastheer voor het komend half uur is... Nathan vecht, Ah, toch ah. Jammer. Jammer. Ja, Heel Jammer. Ja, ja. Ik vond het vorige uur heel leuk. Ja, heel was, leuk. ja, vorige uur ja. was leuk, hè? Was leuk. Dames en heren, thuisluisteraars hier in de studio. Welkom terug bij Radiogasten. Um, wat gaan wij doen? Ik ga eerst eens even mijn gasten voorstellen. Ja. Aan mijn linkerzijde zit Chris Baiema. Goedenavond. in de nacht. Radiomaker uh, Isolde Hallesleben, programmamaakster. Welkom, maker. En uh, Ronald Snijders, hebben jullie het kunnen vinden? <laughs> ja, net op tijd. Ja, dat is even zoeken. Ja. Goed dat jullie er zijn. Leuk dat jij er ook bent, uh, We ja. hebben publiek, dames en heren. klap u nog één keer voor oh, oh. u? Uh, schitterend, schitterend publiek. Mooie mensen. Het is een uh, uitermate... Uh... Mooi publiek. Ja. Uh, als u thuis denkt, daar wil ik een keer bij zijn. En ik heb uh, geen uh, maatschappelijke uh, functie die, die uh, me ertoe noopt om op uh, dinsdagochtend ergens te melden. Meld u zich dan aan bij radiogasten@gmail.com. Want volgende week maandag 12 augustus om middernacht zenden wij nog een testaflevering uit van Radiogasten. Uh, u kunt ons ook, uh, u kunt dingen over ons opschrijven op het internet. Op Twitter. Oh, nee. Ja. Nee. Oh, daar Twitter. Digitaal. De ja. Hashtag radiogasten. U kunt daar allerhande complimenten uitdelen... Uh, over, uh, over wat er hier gaande is. Um, en um, dan nog één huishoudelijke mededeling En dat is een belangrijke. We gaan namelijk iets nieuws doen aan het eind van dit uur. Nog nooit eerder in de geschiedenis van de Nederlandse radio vertoond. Nooit. Wij gaan het eerste live hoorspel met amateuracteurs thuis... Uh, op de radio brengen. Wat gaan wij doen? Wij zoeken een man en een vrouw... die ons gaan bellen. Op dit moment kunt u bellen met het nummer 0800-1121. Ja? Um, dan uh, bevindt u zich op, in, waarschijnlijk in twee verschillende panden. U krijgt van ons het hoorspel toegemaild. Met de tekst. Uh, en uh, eventuele te maken geluidsfragmenten. En aan het eind van dit uur, dus iets voor het nieuws van twee uur. komt u dan live in de uitzending. Beiden op twee verschillende telefoonlijnen tegelijk horen wij u. En dan krijgen wij het eerste live hoorspel in de en, geschiedenis en, van de Nederlandse Raad. Ja, het is de bedoeling dat mensen dus ook nog zelf hun eigen geluiden maken hè, thuis. Ja. Dus je moet dan. Je ook een ja. eigenlijk. Mooi, mooi was dat, dat wordt wel leuk, ja, denk ik. 0800. Oh, en dat is een gratis nummer. Nee, en Gmail. Toch?com? Nee, maar ik moet, nee, nee, hey, nee, ik bellen. Jongens. Jongens. Mag ik even centraal? <laughs> uh, dus we kunnen 0800 is een gratis nummer. Dan kunt u bellen. Uh, en dan krijgt u. Ons Welk onze, nummer? Welk nummer, sorry? 0800-121. Ja? En dan krijgt u onze regie aan de lijn. 2. En dan worden er twee. U kunt een hele korte telefonische auditie doen. En dan worden er worden twee mensen uitgekozen uh, om het eind van deze aflevering het live hoorspel te doen. En dan gebeurt er dit. Zou u ook wel eens op vakantie willen? Denk dan eens aan Duitsland Land van Duitsers Duitsland, er gaat niets boven Duitsland Behalve Zweden, Denemarken, Noorwegen, IJsland en Zwitserland En Finland Ja, en welkom terug um, Chris Isolde Ronald, wow um, oh, ik, ja, ik, ik wil het met jullie over het volgende hebben. Um, het gaat ook over vakantie. Ik ben in jullie een aantal weken over de grens geweest. En over bijvoorbeeld... je eigen grens? Mm, ja, dat is ook gebeurd. Ja. Zul we, zullen we het daar nu over hebben mm. of zullen we dat over het weekend tillen? Wat jij wilt. <lacht> ik vind het interessant, denk ik. W wanneer ging je over je eigen grens? Uh, nou, oh, ik ging over de. Over de... Ja, dat ga, ik je, dat ga ik je nu niet vertellen. Nee. Het is te pijnlijk. Voor interne, meer voor internet? Is dat... dat gaan we op het internet schrijven. Gaan we op het internet oh, Maar je was over de grens. Oh, hey, we met telefoon. Het ik word gebeld. Hoe <laughs> kan dat nou? Hoe kan dat nou? Dat is, nou? is absurd. <laughs> ik allemaal... Dat is mijn moeder natuurlijk. Die is naar huis en die is aan het zeggen... ik hoor je nu ook op de radio in de auto. Ja, maar, helemaal... Kun je hem opnemen? Want ik vind het wel heel live. Neem maar even. hem even. Laat hem maar even. Nee, ik ben daar, um, uh, over de grens geweest. Ja? En toen ik wegging... Toen hoorde ik op de radio, op het moment dat ik de grens overging, dat er een dode wolf was gevonden bij Luttelgeest. Dat is op een gegeven moment wel bekend nieuws geworden. Drie ja. weken later kwam ik terug. Deed ik weer, kwam ik weer op Radio Eintrecht, een van mijn favoriete zenders. En toen hoorde ik dat de dode wolf voor 98% daadwerkelijk wolf was. Er was een DNA-onderzoek geweest. Dus ik dacht, in die drie weken is er in dit land. Ik had geen Nederlands nieuws gevolgd zoals Chris. Is, is het alleen maar uh, over die wolf gegaan. En wat ik eigenlijk wil onderzoeken... toen daarna ben ik door wat kranten van jullie nog gegaan. En wat blijkt... Van mij En bleek iets? Van jullie allemaal. Wat, wat bleek? Alleen maar dierennieuws. Dus het, het lijkt erop... alsof het mensennieuws wordt stopgezet in de maand juli. Hè, of in augustus. En dan komt er alleen maar dierennieuws. Ik wil het komend half uur onderzoeken. Of mm -hmm. dat werkelijk zo is. Um, maar daar komt nog iets bij. Als wij uiteindelijk dit testende radioprogramma echt op zender willen krijgen... dan moeten wij een volwaardig nieuwsprogramma zijn. En als wij in de zomer volwaardig nieuwsprogramma willen zijn... moeten we dierennieuws maken. Dus Chris, wat ik jou nu wil vragen... ik heb daar een zender... Ja. Het is uh, jammer maar dat je de blik van Chris nu niet kunt zien. Ja, ja. Ik heb daar een zender liggen. Zender. Um, daarmee kan je naar buiten. Een veldtelefoon. Een veldtelefoon, En ik, ja. wil, ik wil jou vragen om het komend half uur naar buiten te gaan... en om voor ons, voor radiogasten, dierennieuws te gaan maken. Dierennieuws met Chris Baiema. Ja? Dat is wat ik je eigenlijk wil kan vragen. Kan jij dat dan ook aankondigen, steeds? Ja. Rono, ja, ja. Chris loopt nu, gaat nu het pand verlaten met, met de zender... Ja, daar gaat-ie. Laten we hopen dat hij terugkomt. Dit is geen vogelaarwijk van waar we uitzenden, maar het is maandag iets over een. Gevaarlijk is het wel. Um, jongens, we krijgen zo contact met Chris waarschijnlijk, met het dierennieuws. Nee, maar weet je wat ik dus vond in de krant? Bijvoorbeeld um, dit stuk over massa-apathie bij bavianen in Emmen. <laughs> dus er is dus... <laughs> massa-apathie? Ja. Dus er is, er is in de Apenhul in of uh, hoe heet het dieren... Dierenpak Emmen. Daar, daar zijn dus allemaal bavianen en die zijn boven in een boom gaan zitten... en die reageren nergens meer op. En wat blijkt nou? Dat is al drie keer eerder gebeurd de afgelopen twintig jaar. En niemand weet hoe het komt. Fascinerend. Ja. Heb jij wel eens last, Ronald Snijders, van massa-apathie? Ikzelf van massa-apathie, ja. Ja, ook bij bavianen in Emmen ja Nee, eh, massa-apathie, dat is dus dat je helemaal niks meer doet. Helemaal niks meer doet. Uh, nee, ja. nou, ik zie het probleem. Ik was op het strand van Castricum deze week... en dat was ook een en al massa-apathie, maar dat komt dan niet in de... Ben jij een dierenmens of een mensenmens? Uh, ik ben wel een mensenmens. Ik voel me wel een mens tussen de mensen. Uh, en niet zozeer tussen de dieren. Dat is dat een antwoord? Ik ben meer een dierenmens. ja Ik voel me heel erg een mens tussen de dieren. Nee, maar heb, heb jij, ben, je, ben je goed met dieren? Uh, met de meeste wel. Ja, ja. Ja. Heb je een favoriete dier? Um, ja, de, uh, ik was heel erg bevriend met een, een neushoorn en met een giraf. Is dat echt zo? Ja, want die, ja. Nee, maar jij hebt wel uh, in het circus. Ja, ik heb lang met het circus rondgereisd. Dat is en echt daar, zo. Ja, ja, ja. En daar had ik een giraf en een, en een rino uh, waar ik heel goed mee was. Ja, en een circuskind? Dat is toch niet zo? Ja. En, uh, maar je hebt nee, Oh? Ja. Wat grappig. Nou ja, ik ja. Was, werd, was verliefd geworden op een man bij het circus. Ja. Oh, oké. Okay. En had je echt contact met die met giraf? Met de, met de ja, die herkende mij. Die giraf, als ik binnenkwam lopen, uh, dan uh, kwam ze... Uh, dat was bijvoorbeeld ook bij Circus Kronen, Die is in Duitsland, maar die hebben een soort heel vast groot ding. En bij een dierentuin. En dan kwam ik binnenlopen en dan zag je zo die nek. Die, dat, die, dat hoofd gaat dus heel langzaam omhoog. Omdat het zo'n groot hart is wat dat bloed naar dat, die kop moet spuiten eigenlijk. Dat als je heel snel je hoofd omhoog doet, dan klapt het hoofd uit elkaar. Of andersom. Ja. Dus daarom bewegen ze zo elegant. Dat is eigenlijk omdat ze anders hun hoofd uit elkaar klapt. Dus dan zag ze, kwam ze zo heel langzaam omhoog. En dan rook ze mij, en dan kwam ze door de massa zo naar me toe. En dan mocht ik ze dan dicht, zeg maar, dichtbij komen. En dan was de begroeting, was eerst met de tong achter mijn hoofd in mijn linkeroor dan deze tong andere kant in mijn andere oor. Vervolgens trok ze aan mijn haren alle... Ja, ik heb een soort spul, mijn haar wat een beetje naar kogelmollen ruikt ja. En dan daarna gingen we handje trekken, ze deed de tong om mijn hand, en dan wie het hardst kon trekken. Want ze de... kunnen heel hard, hè, ze halen zo die bladeren van de boom. Ja. Dat was het ritueel. Moeten we elkaar begroeten? Dat is dat leuk. Ja, jij ook wel zoiets... Ja, er wordt geklapt. <lacht> ja, het is een mooi verhaal. Geen idee waarom er wordt geklapt. <lacht> ja. Uh, ja. Even kijken. Um, ondertussen hebben we, als het goed is, uh, Chris Baayema aan de lijn... die buiten uh, door Amsterdam zwerft op zoek naar dierennieuws. Chris, hoor je mij? Dierennieuws met Chris Baayema. Hoor je mij, Chris? Ja, ik, ja, ja, ik hoor jullie mij ook. Ja, ik hoor je luid en clear. Wat, wat, hoe gaat het daar? Ja, ja, uh, Desmet, uh, ligt om de hoek bij Artis. ja. Maar dat is gesloten. Het is dicht nu. Ja, het is nu dicht. Maar ik ben nu even naar de zijkant aan het lopen. Want normaal is het wel langs de zijkant van Artis. Ja. En dan ruik je ja. de flamingo's. Ja, dat klopt. Dat stinkt, jongen. Dat stinkt enorm. Ja, dat is echt heel goed. Maar ja, nou nu naar te kijken. Maar heb jij nieuws, Chris over de flamingo's? Zijn ze apathisch? Is er massa-apathie? Wat doen de flamingo's? Ze hun... Zellen... Napel in het water. Het lijkt net alsof ze hun kop in het water hebben gestoken. Maar dat nee, ze zijn nog wakker. Ze zijn nog oh. aan het drinken waarschijnlijk. Ah. Zijn de en flamingo's nog... wakker? En niet zijn twee flamingo's op rommers. Dat komen ook nog langs. Nee? nee? de Flamingo's zijn nog een beetje wakker. Echt waar? En hoeveel flamingo's ja. gaat het om? Het gaat hier om vak een beetje 15 flamingos. Ongelooflijk. Ronald, 15 wakkere <laughs> Flamingo's. Ja. Wat is de verdere ja, toestand van de Flamingo's? Chris? Nou, ja. Chris, voor... Chris, ja. Chris, ik stel voor. Het is voor een dat moeilijk, je... hè? Dieren, dieren nieuws nu. Nee, nee, Chris, hou vol. Ik stel voor dat je ze ja. even gaat uh, observeren. En dat ja. we zo nog even terugkomen als je echt hard nieuws over de Flamingo's uh, hebt. Echt nieuwswaardig nieuws voor ons, ja? Je okay. moet nieuws gaan maken, begrijp echt ik. Nieuws ook, gaan he? maken. Oké. Okay. Jongens, ja. ik wil, ik wil dit, de, dit thema even wat, wat verdiepen. Nog meer? Uh, nee, ja, luister eens even. Ik heb, ja. ik heb dit onderzocht. Uh, ik ben echt uh, de dingen gaan onderzoeken. Wat blijkt nou? Er is helemaal niet meer dierennieuws in de zomer... dan in uh, het normale jaargetij. Maar? Alleen het mensennieuws valt weg. Want als je kijkt naar het grote dierennieuws ah, van de laatste jaren... bijvoorbeeld Bokito ja? uh, of Johannes de Potvis. Die, oh, Johanna, ja, ja? die later Johannes uh, met die transgender ding. Dat was allemaal niet in de zomer. Dus wat is het... Uit waar het op neerkomt, het mensennieuws in Nederland... kan gewoon worden uitgezet en wij blijven functioneren. Iets wat natuurlijk in Egypte of in Syrië of in Amerika helemaal niet kan. Um, dus eigenlijk is de, ja, is de vraag, hoe zit dat nou precies? En wat het meest opvallende is in deze materie... wij hebben nog maar één actualiteitsprogramma over in de zomer... Knevel en Van der Brink. En die mannen gaan tijdens hun eigen programma Kamperen. op vakantie. Ja. Ja. Dus wat, en de, eigenlijk de vraag is, wat zegt het over de staat van ons land dat de presentatoren van het enige actualiteitenprogramma... tijdens hun eigen programma op vakantie gaan. En daarover ga ik praten... Uh, met Jeroen Pauw. <laughs> Zo grappig. <laughs> of Gerrit Zalm. Jeroen Pauw, Of ja. de leeuw. Ja. Of Ronald Koeman. Nee, daarover ga ik praten met uh, professor Henry Beunders... die journalist en hoogleraar van de ges uh, geschiedenis, media en cultuur... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Uh, professor Beunders, goedenacht. Goedenacht. En eh... Uh, Allereerst wat vriendelijk dat u als wel uh, maatschappelijk geslaagde... nog op dit tijdstip ons te woord wil staan. Er um, ik, ik wil... was enige overredingskracht voor nodig van uw redactrice. Ja, we hebben een hele goede, goede redactrice. Wat doet u normaal op dit uur van... de nee, um, Wat ik u wil vragen. Um, nou, wat ik eigenlijk net aankondigde. Wat zegt het over ons land dat wij het mensennieuws... zo eenvoudig uit kunnen zetten? Um, nou ja, het, kom, het gaat wel niet over mensen, want het gaat over groenten. Ja. En dat betekent dat er in de zomer gewoon geen uh, politici zijn. Er zijn ook minder journalisten. Er is dus minder uh, hard nieuws. Ja. Dus is het enige nieuws dat uh, de kwekers wel aan het werk zijn. En dat als er dan een komkommer van een meter gevonden wordt... Ja. dan komt het op de voorpagina dat, dat is de oorsprong van die komkommer. Ja. Oh. Wat u nu zegt, dat er steeds meer nieuws over dieren ja. voorkomt... Um, dat heeft natuurlijk alles te maken met onze vervreemding van het, het, het dier als zodanig. Het dier als zodanig. En, ja, dus ja. uh, um, de sentimentaliteit over uh, de Johannes de Bultrug en de potvis al een paar dagen geleden. En ook ja. was trouwens niet zo sentimenteel, want die scheurde nog een vrouw aan vladden. Ja, dat was hard nieuws eigenlijk. Dat was actie. Dat was wel hardbloederig nieuws. Ja. Ja. Maar uh, in Berlijn had je knoet, een beertje. We hebben uh, ook ja, een zeehond zwemmen uh, toch? In, uh... We hebben een zeehond in, in, over, in door, door de, am, over de over de Amstel in Amsterdam zwemmen. Ja, ja. maar dat. De, ja, dat... dat, dat, dat... Het heeft wel iets met, met, met sentimentaliteit te maken... maar ook al met ons verloren gevoel van uh, hoe, hoe het is om uh, tussen de beesten op te groeien in de stad. Ja, nou gelukkig hebben wij Isolde Hanneswee hier aan tafel die in een in circus is opgegroeid. Maar dit geheel terzijde. Wat ik u eigenlijk nog, nog wil vragen is het feit... We, zijn, we, we, hebben, we hebben het contact met de dieren verloren, dus die stoppen we graag in het nieuws. Maar kijk, in Egypte en in, in, in de Verenigde Staten kunnen ze niet het nieuws even twee maanden stopzetten. Wij kunnen dat wel. Hè? En Knevel van der Brink gaan tijdens hun eigen programma op vakantie... Is dat niet eigenlijk een heel goed teken dat wij gewoon het nieuws even kunnen onderbreken? Gaat het eigenlijk heel goed met ons of is dat tekort door de bocht? Nou, dat lijkt me niet. Het heeft toch meer met de commercialisering van alle media te maken dat de Human Interest alleen maar is toegenomen in alle kranten, tijdschriften enzovoorts. En op televisie in ja. Het is eigenlijk misschien wel een beetje treurig dat we ons niet drukker maken over de jeugdwerkloosheid en de toestand van de economie en het onderwijs enzovoorts. Uh, en dat we uh, liever bezighouden met uh, dingen als die potvis. Maar je kan het en ook. Dat heeft ja. wat twee verklaringen hoor. Want de ene verklaring is, we worden doodgegooid met die economische crisis. En wat kunnen we nou eigenlijk aan doen? En de andere is, wie bepaalt nou eigenlijk wat wel nieuws is en wat uh, zogenaamd komkommer nieuws is? Ja. Um, dus Men zegt altijd: het harde nieuws is oorlog en uh, economie en politiek. Mm -hmm. Maar van wie, van wie is dat eigenlijk? Van wie, van wie moet het eigenlijk? Waarom mogen de mensen zelf niet bepalen wat ze belangrijk vinden? En als uh, Angela Jolie uh, haar borst dat afzet, waarom mogen mensen dat niet belangrijker vinden op die dag? Oh, dat vonden Dan wij hier uh, aan tafel heel belangrijk hoor, dat moment. Nou, voor kinderen zongen dat, uh, we daar vroeger al over. Ja, de AX-weer uh, gedaald. Dus dat de mensen ja. bepalen het heel erg zelf wel wat ze belangrijk vinden. Ja. En daarbij. Hey, wat mij is wel opvalt de laatste jaren, eigenlijk sinds de economische crisis losbarstte is dat uh, al die uh, kwaliteitsprogramma's en kwaliteitskranten eigenlijk ook niet hebben kunnen verhinderen dat die economische crisis kwam en dat het met de democratie ook allemaal niet zo fantastisch gaat. Dus hoe meer kennis je hebt... Maar wacht even, we moeten kwaliteitskranten ja. we moeten die ervoor zorgen dat er geen crisis komt? Dat zegt u? Nou ja, de kwaliteitskranten en de kwaliteitsmedia... die zijn ervoor omdat ze de rechtsstaat willen dienen... om de kennis zo groot mogelijk te maken... dat mensen goede besluiten kunnen nemen en goede ja. politie kunnen kiezen. Maar dat blijkt helemaal niet het geval te zijn. Ja. Dus de, de vraag is niet over, of het toch meer over de moraal gaat... dat, ja. dat er een economische crisis is ontstaan met alleen bankiers enzovoort... met hebzucht... Ja, meneer, meneer Beunders, um, meneer Beunders ik, ik, ik moet u even onderbreken... want onze tijd is, is ook weer beperkt. Um, tot slot, heeft u een dier thuis? Nee, niet oh. meer. Dat was okay. een kat. U had een kat? Aha. En hoe heette de kat? Dali. Dali, kijk. Maar u heeft hem verwaarloosd. Nee, de die kat. is dood gegaan. Ja, precies. Ja. Meneer Beuners, mag, mag ik u hartelijk danken voor uw uh, toelichting in deze toch heikele kwestie. En ik wens u een hele goede nacht en dank voor het uh, on ongistelijk uur waarop u ons te woord wilde staan. En veel plezier verder nog in uh, Desmet. Dank u wel. Dag professor. Um, we gaan nog één keer over naar... Uh... Dierennieuws met Chris Baiema. <lacht> Chris, ben jij daar? Hoor je mij? Ja, ja. ja ik heb, je, ik heb, jij, weer de heb jij nieuws over de dieren? Nou, ik heb de flamingo's dus geobserveerd. En? En uh, ik heb iets ontdekt. Ze zijn niet allemaal uh, wakker. Want de flamingo's die hier het dichtst bij de straat... en dus het dichtst bij het licht staan... Ja. die zijn wakker. Ja. Dat zijn de drinkenbroeders, zullen ik maar zeggen. En daarachter, ja. die partij eh, flamingo's, die zijn aan het slapen. En, en kan jij een, een, een fysiek verschil ja. zien tussen de, de drinkenbroeders... en de al reeds slapende flamingo's? Zijn het de mannen ja, en de vrouwen? De slapende, de, nee, die slapen, die bewegen minder. En kun je ook concluderen of ze niet slapen omdat ze daar staan... of omdat ze daar gaan staan omdat ze niet willen slapen? Goeie vraag. Of zijn het een soort hangflamingo's? Uh, Hallo? Ja, ik, ja, ik, kijk, ik kijk en ik, uh, ik, ik, ik, ik denk dat de helft van de partij zit gewoon... Uh, is nu aan het drinken en de helft is aan, aan het slapen. Ik kan niet hier zien wat, wie welke flamingo is. Nog niet heel erg spannend, hè, dit, uh, dit nou, hele verhaal. ik vind nee. het wel. Het is ik, wel... wel iets, ik heb wel vorige week iets op National Geographic over uh, flamingo's gezien. Is dat misschien nog interessant om te vertellen? Va wat was dat dan, Chris? Nou, dat ging over het Andesgeberg. Daar heb je heel hoog, je in de berg een soort zoutvlaktes. Ja, klopt, klopt. En daar vliegen flamingo's heen. Met z'n allen. Dus mannetjes en vrouwtjes. En die gaan dan met z'n allen staan... Dan ja? nou gaan ze een beetje uh, schokkerig lopen en uh, met hun uh, hoofd links en rechts bewegen. En dat is de Paringdans van de Flamingo. Chris, mag ik je maar hartelijk dit... danken voor dit wow. nieuws vanuit de Andes? Want wij moeten hier door, maar we hebben in ieder geval nu dierennieuws bij radiogasten. Um, Chris, kom, als, uh, kom te snel terug naar de studio. De als de gaan. Alsjeblieft weer gaan. En pas in godsnaam op. Uh, op straat met de mensen. Uh, we, gaan dit, uh, we gaan dit half uur afronden. Uh, ik denk dat het een ontzettend leer, leerzaam is geweest, ja. Ronald. Dus je ja. kijkt me enigszins verward aan. Ja. Maar dat mag op dit uur van de nacht. Ik ga nog een oproep doen. Wij hebben het hoorspel even voor het nieuws van twee uur. Wij hebben al een um, mannelijke amateuracteur klaarzitten... maar wij zoeken nog een vrouwelijke amateur-acteur-actrice thuis... Of een man die goed een vrouw na kan doen uh, voor ons hoorspel. En u kunt bellen 0800 1121. En dan kunt u zometeen geschiedenis schrijven door mee te doen aan het eerste live amateur hoorspel. Door de telefoon op de Nederlandse radio. Um, rest mij niets anders dan, dan mij om te draaien. Hoe hoe hoe. En een applaus te vragen voor um, onze <laughs> eigen <onze, onze> artiest. de <laughs> computer op te starten. Hij spraait het heel druk als hij niet optreedt. Het volgende nummer. Het gaat over spiegels, we hebben er allemaal één. Mirror, mirror, on the wall. I'll be your mirror, reflect what you are. In case you don't know, I'll be the wind, the rain and the sunset to lighten your door. To show that you're home. When you think the night has seen your mind Inside you are twisted and unkind Let me stand to show that you are mine Please put down your head, Cause I see you Hey! I'll be your mirror reflect what you are In case you don't know I The rain and the sunset to lighten your door, to show that you're home. When you think the night is in your mind, inside you are twisted and unkind. Let me stand to show that you are blind. Please bend down your head, cause I see you. <laughs> yeah. Hey, mirrors can be, uh,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 Please run down your head, cause I see you. Hartelijk, hartelijk bedankt. Radiogasten was deze week thuis bij Matthijs van Nieuwkerk. Matthijs, het eten is bijna klaar. Waar zullen we eten? Aan tafel. En volgende week is Radiogasten thuis bij Matthijs van Nieuwkerk. Matthijs.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 Live vanuit Studio Desmet in Amsterdam is dit Radiogasten. Uw gast hier voor het komend half uur is Ronald Snijders. Ja, dat uitkomen, ja, ja, dat zal niet zien Ja, hier ja, Alle mensen die nog niet aan het slapen zijn en mensen die wel aan het slapen zijn, wel te rusten. Maar dat zeggen mensen eigenlijk nooit op de radio. Dat is een beetje raar misschien. Um, mijn gasten uh, vannacht, ik stel ze even snel aan u voor... Isolde Hallensleben aan mijn rechterhand voor de luisteraars thuis. Links, uh, Nathan Vecht, zelf ook aanwezig. En Chris Baiema ook. Hartelijk welkom. Leuk, leuk om te hier te zijn. Te ja. ja. hartstikke leuk. Um, gisteravond in Zomergasten, zei zomergast Nelke Noordervliet... een van de enige allitererende zomergasten trouwens opvallend, dat je uh, door de programmering op de Nederlandse televisie... bijna niet meer verrast wordt. Uh, in de jaren 70 en 80 had je nog maar twee netten en dan... Uh, dan werd er gewoon een avondmenu uh, geserveerd door de makers in Hilversum. Uh, en uh, dan bepaalde eigenlijk uh, de mensen in Hilversum wat de kijkers thuis te zien krijgen. Tegenwoordig is dat natuurlijk allemaal een beetje... Hebben jullie trouwens zomaar gasten gezien? Ik heb dat stukje gezien met die Gerard Reve-show. Ja. Toen heeft ze dat verteld. Ja, dat is bijvoorbeeld, dat is ja. ook een typisch voorbeeld. Dat was een, natuurlijk een bizar programma van Rob Tauber. Ja. Dat is een regisseur. Nou, heb jij het gezien? Of ik heb het niet gezien. Zit te nee. kijken van. Nee, had je het willen zien? Uh, nou, achteraf. De, ik heb niemand horen zeggen: Heb je het gezien? Nee, oh jammer, je hebt wat gemist. Dus oh, Oké. Okay. Ik was wat anders aan het doen. Heb jij het gezien? Nee, ik heb het opgenomen. Je hebt het opgenomen? Oh, wat leuk. Heb op te jij doen. een video? Ik wist niet dat het zo was, maar ik zat nog te werken... en ik dacht, shit. en Wilfried Jong en zijn mensen, ik heb geen ondergoed aankijken of je dat ziet. En toen dacht ik, ik moet het opnemen. Dus ik moet ik nog terugkijken. Ah, kijken. Kijk, nu zijn we ah, okay. nieuws aan het maken. Ja, precies. Dat is leuk. Um, op de radio zie je dat ook. Hè? Dus iedere doelgroep die, die, die uh, krijgt uh, ongeveer zijn eigen en iedere zender heeft dagelijks dezelfde programma's. Door uh, kijk- en luisteronderzoek is de programmering steeds meer toegegaan... naar wat de kijker wil zien en wat de luisteraar wil horen... in plaats van wat de makers willen Een beetje zoals met de maken. politiek, eigenlijk. Uh, hoe bedoel je dat? Dat steeds meer doen wat de burger wil. Dat de burger ook een soort consument aan het worden is. Dat is toch zo? Okay, sorry. Um, Isoldehallesleben.nl uh, Voor beide uh, wegen is natuurlijk iets te zeggen... dat kijkcijfers belangrijk zijn. Dat weten we. Ja. Dat, hè? Wordt, het... dat wordt overal wel benadrukt. Uh, ik zit ook, want ik zit morgen dan weer in, die, in de slimste... ik zit dan nu al te kijken van wat de, wat de kijkcijfers daarvan zullen zijn. Uh, die worden gemeten, dat weten mensen misschien... door zo'n kastje... waar 1245 gezinnen er één van hebben staan. En niemand kent mensen die zo'n kastje hebben. Dus dat is ik zo ken niemand. Nee, ik ken niemand. Ik ik nee, de... toch? Nee. Nou, Er zijn 1245 gezinnen die zo'n kastje hebben. Maar hoe zit dat met de luistercijfers, vroeg ik me af? Want we zitten nu een programma te maken. En hoe worden die gemeten? Uh, bedenk ik me als ik aan begin sta van een nieuw programma. Aan de telefoon, Fred van Beek. Uh, meneer van Beek, u weet alles van uh, luistercijfers? Ik ben er dagelijks mee bezig, maar ik weet niet of ik er dan ook alles van weet natuurlijk. Dat ja, ja. is wederzijds. Ja. Goed, meneer Van Beek, even om een beeld te krijgen. Hoeveel mensen luisteren er eigenlijk? Ja, dat is uiteraard de kern van waar ik mee bezig ben. En meteen een ingewikkelde vraag natuurlijk... waar we eigenlijk nog steeds uh, het antwoord niet op weten. Sommige mensen denken dat er uh, twaalf mensen luisteren. Ja, uh, ik vind ja. het wat veel. Met luisteren bedoelen we dan ook echt luisteren. Hè? Dus, dus precies doen wat de man op de radio zegt. Ja. Uh, dat hebben we in twaalf gevallen kunnen constateren, dat het ook echt gebeurd is. Dat iemand op de radio zei, dan gaan we nu <lacht> naar het nieuws. En dat die luisteraars dan ook letterlijk naar het nieuws gingen. Ja. En de meeste mensen wachten dan toch gewoon af uh, wat de radio gaat doen. <lacht> maar is twaalf mensen die luisteren niet heel erg weinig? Ja, ik moet zeggen, ik, ik vond het zelf nog rijkelijk veel als je kijkt naar, naar, naar China... Als je kijkt naar Rusland, hè, dan zeg je eigenlijk... ga nou eens echt naar heel China en naar heel Rusland kijken. Dat is toch bijna niet te doen? <lacht> nou, nee, daar gaan, gaan jaren overheen. Als, als iemand op de radio zegt, kijk eens naar Rusland... en twaalf luisteraars gaan het ook letterlijk doen... Nou, dan ben jij als, als radiomaker weer geslaagd op. Ja. Dat is dan maar een voorbeeld natuurlijk. Maar uh, ja, wie zegt dat ik geen voorbeeld zou mogen gebruiken? Ik niet. Nee, maar, maar er is vast wel iemand anders die dat zegt. En, da en daar luistert u niet naar? Nee. nee, ik hoef zelf niet te luisteren natuurlijk. Nee, dat lijkt me ook vreselijk hoor, dat, ik, dat zei ik ook toen ik voor het werk gevraagd werd. Ik vind alles goed, maar uh, ik, als ik zelf nog niet hoef te luisteren. Ik maak ja. het tabelletjes, ik maak het uh, overzicht, ik trek wat uh, conclusies. Ah, als ik mezelf nog niet hoef te luisteren natuurlijk. Ja. Heeft u wel eens geluisterd? Naar de radio? Ja? Ja, ik zeg altijd, de radio horen, dat is één ding. Maar luisteren... Nou ja, goed, de, de, de cijfers die spreken voor zich, hè. Ja. Maar als u nou zegt, ja, u weet alles van luistercijfers... Ja, dan zeg ik, nou ja, euh, alles, alles. Euh, ja, ik ben niet gek natuurlijk, hè. Ik ben niet gek. Afgezien van de hoeveelheid mensen die luisteren, zijn er veel luistercijfers? Ja, man, och, er zijn zoveel luistercijfers. Ah, jongen, dat is niet te filmen. Ik zag laatst ook weer een paar luistercijfers. Ja. Man, man, man, man. En, en waar ze vandaan komen? jij ja, geen idee. Oh, oh. Ja, Het is om te huilen, meneer. Is het belangrijk te Echt? weten waar mensen... Is het belangrijk te weten waar mensen naar luisteren eigenlijk? Ja, tuurlijk. Het is altijd goed om te weten waar mensen naar luisteren. Altijd. Dat ja. willen we weten. Er zijn zoveel mensen die luisteren. Dus wij willen weten wie ze zijn. Waar ze vandaan komen. Wat ze horen als ze luisteren. En hoe we ze kunnen stoppen met luisteren. Ja, Horen mensen andere dingen als ze luisteren? Ja. Maar dat zijn we dus nog aan het onderzoeken. Hè? Ik, heb, ik heb alleen maar cijfers. Hm. Ik heb zelf geen uh, geluiden waarmee ik kan zeggen... Hé, hey, en dit horen ze dus. Dat, uh, nee. nee, Dus wat het is wat mensen horen als ze luisteren... Dat is, nou, dat is bijna niet in een cijfer uit te dukken. Nee. Maar goed, als u dat dan toch aan mij vraagt... Dan, uh, ja, dan zeg ik dus 12... Ja, hartelijk dank, meneer Van Beek. Ja, graag gedaan. Ja. Ja. Nou, nou, meneer Van Beek. Nou goed, dit is heel opmerkelijk uh, uh, wat we van meneer Van Beek horen. Uh, want eerder vandaag sprak ik met mevrouw Nicole Engels... van het Nationaal Luisteronderzoek... Uh, met de vraag hoe dat luistergedrag uh, van luisteraars... van radioluisteraars nou eigenlijk wordt gemeten. En toen hoorden we een heel ander geluid. Per twee maanden krijgen 7500 mensen een radiodagboekje. Um, dat zijn geen papieren dagboekjes, maar dat ze doorgaan ze online. Mensen kunnen zelf kiezen wat ze willen. Of ze liever op papier in willen vullen of dat ze liever online een uh, radiodagboekje in willen vullen. En aan mensen wordt gevraagd om gedurende een week bij te houden uh, of ze radio luisteren. En zo ja, naar welke zenders ze dan luisteren. En ook waar ze zich op dat moment bevinden. Dus of ze in de auto zitten of dat ze thuis zijn of dat ze op hun werk zijn bijvoorbeeld. Um, nou, dat doen ze gedurende een week en uh, na een week uh, sturen ze het uh, uh, dagboekje of het radiolog, zo noemen wij dat dan, weer terug naar uh, uh, het onderzoeksbureau. Uh, is het toch opmerkelijk? Er, er, er gebeurt dus eigenlijk gewoon nog steeds in een schriftje, houden mensen dus bij of ze aan de radio willen gaan luisteren. Ik ken iemand, wel iemand, die ooit dit heeft ingevuld. Echt? Ja, en dat was toen ik nog werkte voor de lokale radio. En toen heeft hij de lokale radio aangevinkt. En toen waren die luistercijfers echt omhoog ja. Bij de lokale Maar radio. dit ja. gebeurt nog met een schriftje? Dit gebeurt gewoon nog met een schriftje. Mensen moeten dus uh, zich herinneren... Ja. Wat ze, dat ja, ze naar de radio hebben geluisterd. Weet je dan... van diegene of dat inderdaad... dat die later een beetje met een natte vinger ja, zo... In, ja, volgens mensen mij het... weten niet waar ze naar... Dat, dat, dat klopt dat eerdere gesprek wel. Mensen weten helemaal niet waar ze naar luisteren. En die denken dan... dat ze de, Hebben ze bijvoorbeeld de hele dag naar 100% in L geluisterd. Net als ik. Ja. Mm -hmm. Maar die vullen dan gewoon Sky Radio in. Omdat ze dat de hele tijd voorbij zien komen in het... Uh, in het, ja, gewoon in het uh, straatbeeld. Maar, dus, maar, maar, maar bij Casaluna, waar ik af en toe dus, uh, mag presenteren... Het is we... toch Casaluna? Nee, dit is oh. heel wat, mensen weten niet waar ze naar luisteren. Maar daar krijgen, we, daar krijgen we eens in de zoveel tijd een A4. En ja, dan staat dan op dat in het eerste uur om middernacht 237.000 mensen luisteren. En in het ja. uur daarna 124.000. Ja, zijn ja, dus mensen gewoon ingevuld. Gewoon heeft één iemand in een schriftje. Volgens dit onderzoek... Uh, uh, luisteren naar Casa Luna, wat normaal gesproken... op dit tijdstip wordt yeah. uitgezonden. Op dit moment, het is nu maandagnacht, het is, ma maandag nacht, het is ha half twee, vijf over half twee... luisteren er zo'n zestigduizend luisteraars. Die luisteren nu nog. Oh leuk. Een uur geleden luisteren er nog, uh, hoeveel, honderdduizend meer. Ja, ja. Dus, dus we... toen Chris met dat Flamingo-nieuws begon, toen, <sus> toen is het... To, toen zijn mensen sky, gaan slapen. Yeah, ja. Maar dan andersom. Ja, ja. ja Dus ze ja. Dus, dus, dus, dus, zijn gewoon te vergeten in een, een te noteren in een schriftje. Ja, ik geloof het gewoon niet. Laten we zelf het onderzoek doen, mensen. Ik vind, als u nu luistert... Bel ons. We, ja. gaan nu, we gaan gewoon nu uh, 0800 12. Nee? 0800 1121. Maar alleen mensen die luisteren. 1121. Als u luistert, bel ja. ons en we gaan u, u noteren in ons. Schriftje. schriftje. Uh, dat gaan we zelf bijhouden. Ja, als je maar, maar een schriftje, is... schriftje hebt, moet je helemaal bellen. Ja, je moet wel eens ja, Als je met een schriftje. Ja, mensen moeten gewoon. Maar welke welke zonder schriftje. Schriftje. Maar als ja. schriftje mag je ook. het moet wel eerlijk gebeuren, jongens. Je moet dus zelf bellen. Nee, je moet wel luisteren. Maar er is modernisering. Want uh, ik, ik ging nog geen verder met het ja. gesprek. Uh, ze zijn nu bezig met een nieuwe methode te ontwikkelen. Uh, en die nieuwe methode, ja, moet je horen, ik viel van mijn stoel. We zijn op dit moment wel bezig, dat loopt parallel aan het radiologisch onderzoek, met uh, een panel waar mensen radio-horloges dragen. Dus horloges, en die uh, nemen het uh, uh, geluid op, dus die nemen het, het, werkt als een soort menselijk oor. Dus die dat kunnen precies, vol. ja, dus die uh, nemen gewoon alle omgevingsgeluiden op en dus ook radio-radiozenders. Uh, en bij Intomart wordt dan uh, uh, gematcht... welke radiozenders, uh, nou goed, mensen op dat moment dan hebben gehoord. Waar we nu aan het kijken zijn is of we uh, die data die daaruit komt, dat zijn data. dus kun je van minuut tot minuut kun je, uh, kijken nou goed, uh, welke radiozenders ze aan hebben gestaan. Um, of we daar de verfijning in het radiolog kunnen maken. Want daarmee meten we op kwartierbasis, op basis van geheugen. Dus daar kruisen mensen aan elk kwartier waarnaar ze hebben geluisterd. Maar het is natuurlijk best wel interessant om te kijken wat voor variaties er binnen zo'n zo kwartier zitten. Maar het, het lijken wel een soort afluisterapparaatjes. Ja. <laughs> Ja, de wet op privacy is heel streng, ja. Ja, maar um, uh, kijk, bij uh, Intermarkt staat alleen een hele grote machine... die alle radiostations opneemt. En het enige wat die machine doet, is op het moment dat de horloges terugkomen is om te kijken wat matcht. Dus welke radiozenders, uh, uh, wat, wat matcht met hun uh, signalen die zij ook oh, hebben opgevangen. Dus uh, je, Het is wel grappig dat je dat zegt. Want het is natuurlijk ook wel op het moment dat je mensen werft daarvoor. Is dat af en toe ook wel uh, dat mensen, uh, die vinden dat best wel een beetje eng. Hè, van uh, ja, goed, inderdaad word ik dan niet afgeluisterd. Want anders weet je al dat uh, bijvoorbeeld Al-Qaeda cellen niet, <laughs> niet mee zullen doen. Die hele doelgroep mis je dan Die hele doelgroep mis je dan al. Die hele ja. ja. het is nieuws. Ja. ja, ook wel. Maar dit is toch niet luisteren. Als ik gewoon zit te werken en ik heb mijn raam open zit een paar bouwvax met Sky Radio dan luister ik toch niet, maar dat ding wel. Dus heeft er eigenlijk ook nog steeds zegt dat toch niks of ben ik nou? Nou, maar dan heb je het wel... wat je aan hebt staan, daar gaat het. Ja, om. ja, ja maar het is wat ja. anders dan luisteren. Nee, maar sowieso als je televisie kijkt maar je, dit zijn oh, een soort oh. oude KGB praktijken met dit soort... Maar heb je zo'n horloge gezien? Ik heb zo'n horloge nog niet eh? gezien. Nee, oh. er zijn 300 horloges zijn nu in werking. Dit ding, zo. Nee, ik vind het gewoon een normaal horloge is. We hebben iemand aan de telefoon die luistert voor ons... We hebben niemand aan de telefoon die luistert. Het <lacht> <Niemand lacht> gaat heel snel vannacht. Maar dan kunnen we net zo goed naar huis, of niet? Dus we <lacht> zitten nog op nul. Nee, want we zitten hier, de... nog. hier zitten oh, er ja. 60.000 man in de studio. Dus we zitten nog wel hebben op wij goeie... geen één luisteraar. Nou, wat ook zou kunnen, is dat de luisterers die luisteren geen telefoon hebben. Dat zou dan nog eventueel kunnen. 0800. Oh, 1, we, hebben 1, meneer, 2, we, we hebben er één. Meneer Memo, begrijp ik dat goed? Klopt. Of staat goeienacht. het gewoon op de memo van de regisseur dat u gebeld heeft? Ja, nacht. Ik moest wel bellen omdat ik wou zeggen dat ik ben niet eerste... En ook niet tiende, maar dertiende luisteraar. Ah, ah, u bent. De der... Want u, u, u zitten dertien mensen in uw kamer. Nee, maar uh, volgens die statistieken of uh, luisteraarscijfers. cijfers. net. Dus we zitten nu op dertien. Ja, we oh, zitten op dertien. Ja. Dus kunt, dit is meneer dertien. Oh, dus nu meneer dertien, meneer... en mevrouw veert. En en, en, en en met hoeveel mensen zit u in de kamer? Met een. ik ben met zelf. U bent en, met zelf? En met een paar huisdieren. En een paar huisdieren. Ja, ik heb twee. Dat zijn anders, anders dan huisdieren heeft u huisdieren. Dat zijn dus eigenlijk een soort. Hè? Ja, huh? ik heb twee vliegen en een mug. <laughs> twee vliegen en een mug. Krijn ja, die dan ook mee? Ik zet ze er gewoon bij. Ja, vliegen. En ik wil graag hun uh, kwijt, maar geen enkele dieren asiel wil kunnen Ik wil nu heren. een oproep doen. U De die graag een twee vliegen en een mug, mug willen. Ja, ja. ja uh, die zijn niet zo, hoe zeg je, Ze zijn echt wild. Ik kan hun alleen al een week niet gaan pakken. Ja, maar misschien is wel uh, iemand die dat kan. Ja, doen. Ik denk het ook dat er wel een. Toch nog dierennieuws, ja. jongens. Ja. Hey, ja, ja, ja. Hartelijk dank, meneer Memo. We, en, hebben we nog iemand aan de lijn? Ja, en uh, succes met de toek toekomstradio. Uh, met de toekomstradio, ja, dankjewel. Ja. Met veel ik toekomstmuziek. Wel, ik zal vaker bellen. Ja. Doe dat. Dankjewel, meneer Memo. We hebben meneer Frits aan de telefoon. Meneer Frits? Ja, goedemorgen. Goedemorgen al. Oh, u bent er vroeg bij. Ja, eigenlijk is het na twaalf uur al morgen. Maar ik schrijf even eventjes... niet. Het is tot 6 uur nacht, gekkies. Ja, laat meneer ja, me Frits nou. Even. Ja, maar dit is echt een luisteraar. Die is is... mensen die zeggen zo in ochtends ochtend, het is gewoon niet waar. Dat wil het ik even tegen ingaan. Dus laat. tot zes uur, uur ochtends we, is het we nacht. We vertellen hem wel als luisteraar. Even kijken. Ja, dat dan weer ja, wel. Maar verder vind ik, ik het gewoon. Ik vind nu slecht begin. Sorry, meneer Frits. U beschouwt het als een ochtendprogramma, dat vind ik prima. Wat is uw thuissituatie? Met hoeveel mensen zit u in de kamer? Laat iedereen horen. Ik ben alleen. Ik ben alleen. Uh, en uh, ja, hoe, uh, waarom luistert u eigenlijk? Oh, omdat ik uh, sowieso Katsaloenen altijd heel erg prachtig vind. Ja, dat is een leuk programma, hè? En ik de radio tussen uh, 12 en 2 gewoon heel rustgevend vind. Ja. En daarom luister ik altijd. Het staat altijd aan. Hij gaat automatisch om 2 uur gaat hij uit. Ja. Dat, dan, uh, dat kan ik iedereen adviseren, inderdaad. Uh, uh, dank u wel, meneer, uh, meneer Frits. Uh, en hebben we nog één iemand? Is er nog, een, is er nog een luister? Oh, we wachten nog eventjes op contact met de dus volgende. We zitten luister... nu op veertien, hè? Veertien ja, luisteraars. Maar, ja, veertien luisteraars. En dus een mug en een vlieg. Twee, twee vliegen en één mug? Ja. En in één klap. Is, is, is, is er nog iemand? In... Is er niemand meer die luistert? U moet bellen. Wat, wat is het nummer? Zullen we dat nog één keer noemen? 0800-1121. Nou, dan gaan we gewoon nu <laughs> gewoon uh, lekker wachten. Wat, wat hoe doen we dat? Je moet het in een schriftje je moet je de, de, de namen noteren. Wat is de statistiek? Ja, hoe hou je dit bij? Schrijf je de naam op of ben je ding aan het turf? Wat ben je aan het doen? Ik schrijf nu alles op. Dit is een klapblaadje. Ja. En uh, daar dus schrijf ik dus alles, uh, alle, alle, alle informatie op. Dus het is maar gids. geef jij dat morgen dan door aan, aan Stichting uh, luisteren en kijken? Uh, ja, kijk mij naar uh, onderzoek. Kijk. En dan uh, denk ik dat de luistercijfers omhoog gaan. In ieder geval van dit, uh, van dit programma. Want dit wordt er dan bij opgeteld natuurlijk. Dus het is nu op 60.000 plus 14. Ik geloof dat er iemand ja. aan de telefoon is. Dees, goeiemorgen. Goedemorgen. Goeiemorgen. We houden hem er gewoon in. Uh, Dees. Dees. Dave. Ja. Hé. Hey, we dachten een vrouwelijke is met een man. Veel mannen. Ja, gelukkig wel. Ja, Dave. Dave, uh, wat is je thuissituatie? Waarom luister je? Ik heb hier een radio staan. Zo'n uh, oude lampenradio. Een oude lampenradio? Geeft ja, je is geeft licht. Ja, daar zit licht in, ja. Oh, wat leuk. Het duurt nog vijf minuten voordat die warm is. Ja. Oh, het is ook een beetje een kacheltje voor u. Het gaat dus wel bovenop zitten. En die staat al decennia lang hier op de radio 1. Ah. En toen die Flamingo People voorbij kwam. Ja. Was ik ergens verpland om hem weg te draaien. Ja, oh, en terecht. Oh, en ook terecht. de Flamingo man vond u niet leuk. Nee, er was, was helemaal niks te zien. Ja, er kon niks aan doen. Nee, dat is waar. Dikke vette schoppen konden onder de kont Ja. Goed. Dank u wel. Bij mij of bij die Flamingo's? Dank u wel, Dave. We moeten er vandoor. Uh, althans, ja. met u. Uh, slaat lekker straks om twee uur. Uh, als het licht uitgaat. We gaan naar muziek. En wat voor muziek? We hebben hier een. One man band, kunnen we zeggen. Waar is die eigenlijk? Die man. Hij ja. is, is gewoon al naar huis. Wat is het? die is ook gaan slapen. Dat is onze muzikant, joh. Bunderby. Ja. staat hij nou ook te snuiven in de. Ja. Waar is die man? Hij is twee vingers hij aan de, staat aap. De, wc. Hij is naar de wc. Hij staat op de wc. Oh, de Bud Benderby staat op de wc. Het is niet waar. Goed, uh, nou, Bud Benderby's. Hey. Oh nee, hij komt. Uit, oh, van hij van buiten. stond buiten. Daar is hij, dames en heren. Hij staat nou, buiten B met Bud Benderby. Hij heeft een nieuwe plaat uit. Uh, allemaal Velvet Underground covers. Uh, ga met snel Nico? beginnen. Snel, uh, zet uh, snel je computer aan. Want het zit allemaal in een kastje. Velvet Underground met Nico, met Bud Benderby. Hoe heet het nummer, B Bud? number eight, European son. You killed your European son. Sorry. You killed your European son. You spit on those under 21 But now your blue car is gone You better see so long You made your wallpaper green You want to make love to the sea. Your European sun is gone. You better say so long. European sun is gone. You better say. So long, you better say so long. I'm gonna beat you by mm. This is a song about uh, Greece people from Greece. And so cut. hard. A big drama for the European Union. Greece is in big trouble. Greece's credit rating has been cut down two levels by B. Another cut would make Greece the lowest rated country in Europe. Sending the yields to Greek bombs soaring. Really, really bad news there from Greece. Anger and violence spilled over onto the streets of Athens with police using tear gas and water cannon against has been going on a new budget cut. Demonstrators hurled petrol bombs with more than 100 Ks as The country's parliament passed an austerity package aimed at securing the latest bailout. She gave a little love and it all comes back to you. You give a little Het is voor de mensen van Griekenland. Dus alstublieft. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Wil je nog Facebook iets zeggen? facebook.com slash budbenderby. Budbenderby, facebook.com. Um, Even zouden zeggen. Ja, dames en heren, u luistert nog steeds naar radiogasten. En we maken ons op voor een bijzonder moment in de uh, geschiedenis van de Nederlandse radio. We krijgen namelijk het eerste uh, live hoorspel door amateuracteurs thuis door de telefoon. Um, wie heb ik aan de lijn? Carola. Dag Carola. Hoi. Uh, jij gaat de vrouwenstem doen. Dat doe ik, ja. En wie heb ik aan de, aan de andere kant van de lijn? Goedenavond, ik Luc. Hoe heet je? Luc. Luc. Luc en Carola, ik ga jullie, uh, ik ga jullie even uh, het woord geven hier aan onze regisseur Ronald Snijders... die jullie nog wat, uh, nou ja, misschien nog wat bemoedigende woorden wil toespreken voordat het van start gaat. Ronald. Hallo, Luc. Hallo, goedenavond. Heb je de geluiden klaarstaan? Jazeker. Ja? Zeker. ja? Uh, en Car Carola, ik vind het wel grappig, want we hebben twee, twee rollen. We hebben Nigel en Caroline. En toevallig heet jij dus ook Carola. Ja, en, en de geboortenaam is ook Caroline, dus dat is wel grappig. Nou, kijk eens eventjes. Is het is op je lijf geschreven, deze rol. Heb je alle geluiden klaar? Ja, ja. ja helemaal, ja. Ik zou zeggen, dan uh, gaan we nu van start. Wat ben je? Ik kom zo. Caroline, waar ben je? Ik kom zo! Wacht even. Ik kom, zo. Ik kom zo. <laughs> <laughs> Ik vrees niet. Ik vrees van niet. Ah, Nigel, moeten we naar nou de huur betalen? Ik weet het niet, Caroline. Over het arme oh carol. Ja, nutjes. chikade Ja, eh, ze staan al in de marinade, Nigel. Maak je zelf liever een beetje nuttig en steek de keis aan. Oh, godverdomme. Wat doe je, Nigel? Ik land fikje. fikje. Oh, ben je toch een kluns, hè? Ik ben helemaal geen kluns. Ja, wel. Niet. Wel. Niet. Wel. Niet. Hey, wat doe je nou? Ik zal je laten zien dat ik geen kluns ben. Ayo, God, wat ben je van plan? Je kan het tafelkleed wegtrekken, terwijl het servies er gewoon op blijft staan. als je laat, hè, komt ie. <lacht> Als je kader op is, een marinade. Wat is dat nou toch even nodig? Nice job! Het uh, spijt me, Caroline. Ik ben mezelf niet de laatste tijd. Ja, ja wie ben je dan wel? Zol ik, zol, zal ik het zeggen? Dus het lijkt nou toch niks meer uit. <lacht> Die lust. <list>, Parapau, <tied> Ik zat even wel me af te vragen. Uh, ik, ik, wacht even, nou, Ik kom eraan. Wij wachten op het doortrekken van een wc. Dat ging bij jou niet, volgens mij, Caroline. Ja, hij is helemaal doorgetrokken. Ik stond in de wc. Ja, maar volgens mij had ze hem doorgetrokken tijdens de tune. Tuneo. De dame kwam hier niet door. Wat ja. het stond in de tekst. Oh, ja, die hoorde, wij, hoorden, wij hoorden dat niet. Dus dat, dat, maar het, het, het gerinkel van de glazen was fenomenaal. Hè? Dat, uh, wat is er bij... Uh, wat is er allemaal gesneuveld? Ja, wat tech? is er gesneuveld inderdaad bij Nigel? Uh, glaswerk, zo te zien. Maar goed, echt <laughs> zo te zien ook. <laughs> oh jee. En het is uh, oud glaswerk. Is het, uh, hebben we hier te maken met antiek? Nee, gelukkig niet. Gelukkig niet. Dat ja. is glazen, dus die. De verbinding begint wat slecht te raken. Wij, wij, wij danken jullie voor je meedoen. En luister uh, volgende week weer naar deel 2 van dit prachtige hoorspel. Dank je wel, Luc en Carola. Luc en Carola. Ja, dames en heren, dat was het eerste live hoorspel met amateuracteurs thuis. Um, wij tikken hier weg bij de laatste paar minuten... van de eerste uh, testaflevering van Radiogasten. Um, luisteraar, wilt u nou nog ergens op terugkomen, dan kan dat. Uh, over dierennieuws, heimwee vleesvervangers of luistercijfers. Als mensen nog een final thought hebben, kunnen ze bellen. Uh, voor de rest wil ik uh, hier aan tafel uh, Chris eigenlijk aan jou vragen. Dat ja. viel mij vandaag op. Jij hebt je hele familie uh, uh, betrokken in deze uitzending. Je, je ouders, ja. je vriendin en je ja. zoon. Um, zijn, er nog, zijn er nog meer mensen die we... In de volgende week, ik volgende heb nog een andere zoon. Een teun van negen. Ja. Die is iets spraakzamer, dus die kan ik wellicht uh, ook inzetten. Je moet het allemaal heel ja. erg... Uh, maar je dicht bent dus van plan om het heel erg dichtbij ja, je je dicht dicht jezelf te houden. Ja, ja. Ja, ik vind dat je vind een ontzettend ik. leuke familie hebt wel. Ja. Ja, ja. Uh, hebben wij al iemand aan de lijn? 0800-1121. Ah, er wordt druk gebeld, maar de, de regie is de, is de allerbeste final thought eruit aan het halen. <lacht> um, je zult de... Um, waar ik, ja, ik flex Italia. Is er iets veranderd <lacht> na vandaag? Even bela belangrijk. Ja, dat is toch even de inhoudelijke... Um... Nou, uh, Wat ik me wel afvroeg, die meneer van die vegetarische slager, ja. heb jij daar wel eens iets van gegeten? Ja, En? één keer bij mijn moeder. Dat was inderdaad ontzettend lekker, dus dat, ik snap ook wel dat zij daar heel erg fan van is. Maar goed, ja, uh, ja. Maar bij mij gaat het om dat ik bijvoorbeeld in Frankrijk ben en dat dan ineens zo'n wilde eend, want dat is dan het menu van de dag en dan laat ik me toch verleiden om dat te eten en dan, ja, dat, daar gaat het dan mis bijvoorbeeld. Ja. Maar uh, ik weet niet of het heel veel heeft veranderd. Ik ben wel benieuwd naar... Uh, er zijn natuurlijk nog meer ontwikkelingen. We hebben nog niet heel gehad over insecten. Uh, hoe, hoe dat gaat. Hoe insecten eten? Ja, want dat wordt ook steeds populairder. Om, om insecten te gaan eten. En er zijn heel veel mensen ook mee bezig dat, dat we dat gaan doen. En het gekke is dat mensen het bijvoorbeeld heel fiets vinden om een sprinkhaan te eten. Terwijl, terwijl een garnaal dan veel makkelijker is. En ik vraag me af, is dat omdat je dier kent in, in levende lijf En in een garnaal zie je meestal niet vaak levend, maar meer op je bord. Dus dan herken je het meer als gerecht. Nou ja, goed, dat soort... Daar, daar ben jij mee aan het spelen. Ja, enorm. He, ja, ja, ja. Ronald, jij, daar uh, hebben vandaag 12 mensen, 14 mensen naar je geluisterd. Morgen kom je op televisie bij de quiz. Nou, nou, nou, als die 14 mensen dan ook weer gaan kijken, dan uh, krijg het... Er kijken heel veel mensen naar. Ja. Ben je, kan, je al, ben je, kan je al een paar mensen noemen die gaan kijken? <laughs> ja. paar, qua een paar quizvraagjes onthullen. Nee, dat ja. kan ik helaas niet. Dat moeten mensen gaan kijken. Het is om half negen op Nederland 2. Ben je een quizmens? Uh, nou, tot voor kort niet. Nee, ik, ik, ik, ik, ik, ik weet niks van quizzen. Uh, ik, ik, ik deed nooit mee aan quizzen. Nu deed ik ineens mee aan een quiz. Ja, dat, uh, maar ik ben niet zo goed een triviant. Het is een beetje een soort triviant, hè? dat hele dat is de slimste mens. Moet je een contract ondertekenen dat je niet vertelt hoeveel uitzendingen je doorkomt? Of heb je niks ondertekend? Ik heb, uh, misschien heb ik wel iets ondertekend, dat weet ik echt niet. Want hoeveel uitzendingen ben je doorgekomen? Dat, dat mag ik volgens mij niet zeggen. Dan heb je wel iets ondertekend. Je hebt uh, iets ondertekend. Oh, toch wel. En is het ja. waar wat ze zeggen over Philip Fredericks? Ja, het is allemaal waar. Oké. Okay. Ja. Um, Heel heftig. Heel heftig ja. ja. Ja. Um, Luisteraar, wij willen u nog iets vertellen. Namelijk um, dat wij volgende week weer terug zijn. Hebben we nog geen beller? Hebben we nog geen bellen, Regie? We hebben toch wel één iemand die nog niet luistert? 0800 luistert niemand meer. Oh, de belt er één. Oh, maar ik ga er nog tussendoor even zeggen dat wij dus uh, volgende week maandag weer terug zijn om middernacht. Dan mogen wij uh, in de zendtijd van Casa Luna nog een keer radiogasten maken. Nee. Wat leuk. Ben je er ook bij, Ronald? Ja, nou, ja, dan ja dat dan dan zou dan ik wel, wel leuk vinden. vinden. En u kunt hier dan gratis live aanwezig zijn. En dan moet u een mailtje sturen naar radiogasten.gmail.com. Um, voor de rest kan ik u nog. Uh, nog vertellen. Um, willen jullie nog iets kwijt? Want ik moet, ik moet bijna gaan afsluiten. W wil jullie nog Ik iets hoef kwijt? niks meer kwijt. Nee, We gaan nu beginnen aan de bonbons van uh, Baram hier, denk ik. Ja. De bonbons. De ja. bonbons. Um, hashtag radiogasten, als mensen ja, zeggen. Ja, kan getwitterd worden op ja. hashtag radiogasten. En um, ik hoor op de achtergrond de tune aanlopen. Oh. Oh. Jammer, hè? Ik zie jij dat je heel jammer vindt. <laughs> nou. um, en uh, wat ik u nog kan vertellen... dat uh, zometeen na ons uh, komt het programma Dit is de Nacht... Oh, we krijgen nog één luisteraar. Heel snel aan de ja, lijn. Ja. ja, komt u maar. Ja, hallo, hallo. Hallo, hallo. hallo, hallo. Met wie spreek ik? Nog netjes van de, de radio. Met de buurman van uh, de Smith. Huh? Hallo. Hey, ik brood. luister ook, hoor. Ik ben hallo. nummer 15. Oh, oh. Okay. Was, kunt, kunt u even heel hard op de muurs uh, rammen? Dat, dat we dan kunnen controleren of u het bent. Hoor je me, hoor je me. Hallo, hallo. Ik zit aan het einde van de plantage, aan. Jullie zijn aan het begin. Hallo, ik ben niet de enge buurman, want die woont een stukje daartussen. Niet de enge buurman. Maar... Ja, dit is niet de enge buurman. Ik, ik stel voor dat we elkaar zo nog even treffen bij de Flamingo's, uh, buurman. Oké, okay, top, ja. Leuk. Gaan we even de baan op. Joe! Hoi. Hoi! Dat was een topprogramma, helemaal te gek. Oké, okay. oh, wow. Ik kom volgende week. Volgende Hoe? Tot volgende okay. week. Tot volgende week. vast één luisteraar. En nu hoor ik echt de tune. Dames en heren, uh, na ons komt Dit uh, is de Nacht met uh, ben, uh, ben Kuinen over betutteling in Nederland. Gaan we, voor de mensen die nog wakker willen blijven. <lacht> volgende week, uh, of morgen is Kaza Luna terug met Guilaine Plag... in gesprek met schrijfster Tim Moulat en wij zijn er met radiogasten. Volgende week maandag weer om middernacht. Tot, Tot dan. Dank u wel hier hey! in de studio. En dank u wel alle 14 luisteraars.